Uur. Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De Griekse regering wil een punt zetten achter het internationale reddingsplan voor Griekenland. In plaats daarvan moet er een nieuw schuldensaneringsplan komen, zei premier Tsipras in een toespraak in het Griekse parlement. Het huidige reddingsplan van bijna 250 miljard euro loopt eind deze maand af. Tsipras wil dan een overbruggingsregeling voor de periode tot juni. En dan moet het saneringsplan klaar zijn. Volgens hem is de huidige reddingsoperatie mislukt. Verlenging daarvan zou neerkomen op verlenging van een vergissing. Verder zegt Tsipras dat de bestrijding van corruptie en belastingontduiking de hoogste prioriteit heeft. VND wil zes maanden lang ruim de helft minder huur betalen. Daarover praat het warenhuis nu met de verhuurders. In die zes maanden wil VND een nieuwe strategie ontwikkelen om weer levensvatbaar te worden. De verhuurders staan er wel willend tegenover, maar vragen wel wat terug, zoals het recht om de beste plekken in de winkel te verhuren aan andere partijen. Om de afspraken mogelijk te maken doet V&D-eigenaar Sun Capital een extra investering van 60 miljoen euro. Vanmiddag zaten ook de vakbonden aan tafel. Die zijn teleurgesteld over de uitkomst Ze zeggen dat V&D vasthoudt aan de voorgenomen loonsverlaging zonder garanties te bieden. De twee journalisten van Al Jazeera die in Egypte vastzitten krijgen deze week een nieuw proces. Donderdag moeten ze opnieuw voor de rechter komen. De twee Egyptenaren, van wie er één ook de Canadese nationaliteit heeft, waren veroordeeld tot tien en zeven jaar cel wegens steun aan de moslimbroederschap. Dat leidde tot veel internationaal protest. Het Hof van Cassatie in Cairo bepaalde vorige maand dat de zaak over moest. Vorige week kwam een Australische journalist in dezelfde zaak vrij. De Nederlandse journalist Rena Netjes is bij Verstek veroordeeld. Zij was op tijd Egypte ontvlucht. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. Minima tussen 1 en 4 graden. Morgen veel bewolking met in het binnenland af en toe wat regen of motregen. En het wordt ongeveer 7 graden. Dit was het NOS shirt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 Een hele goede avond luisteraars. Welkom bij Peaceful Radio Show 1057. Ja, wat een weekend was het allemaal met CFM 25 jaar, wat hebben we genoten? En wat was het gezellig? Maar ja, back to business. We gaan twee uur lang naar New Age muziek luisteren. En natuurlijk weer een uh, nieuwe CD van uh, David Vito Gregori. En nou, ga er maar eens lekker voor zitten. Wil je het allemaal meelezen? Dan kan dat via peacefulradio.eu en dan ga je naar de playlist 1057. Veel luisterplezier! Rowing home in your boat, you're not alone. There are angels at your window now. When the moon has crept beneath your door May the blessings of light be upon you, my darling Soon you'll be on the other shore